Goedenavond, ik ben Caspar Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het ministerie van Landbouw zijn ze begonnen met nadenken over het toekomstige stikstofbeleid... na de enorme overwinning van de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Staten... De BBB is groot tegenstander van het huidige beleid. En het kabinet zal ze op een of andere manier tegemoet moeten komen. Zegt verslaggever Rob Bosius. Dat er iets moet gebeuren, dat voelt de coalitie ook. Maar wat er dan kan gebeuren, dat is nog onduidelijk. De coalitie wil ook eerst gaan kijken naar wat er allemaal gebeurt in de provincies. Hoe die uit de onderhandelingen komen. Maar hoe dan ook, het zal veel moeilijker worden het huidige beleid voor te zetten. De BBB zal stevige eisen gaan stellen. Daar kan het kabinet moeilijk omheen, want het signaal van de kiezer is helder. Het lijkt erop dat de BBB... In vrijwel het hele land de grootste is geworden. In de VS is een man vrijgelaten die 34 jaar onterecht vast zat voor een gewapende overval. In 1989, Holmes was convicted in an armed robbery case, sentenced to 400 years in state prison. He was accused of driving two unidentified men who robbed a couple at gunpoint outside of Fort Lauderdale convenience store. The real criminals were never caught, and Holmes was the only one convicted in the crime. Sidney Holmes had een alibi, werd niet herkend door de slachtoffers en hield altijd vol dat hij onschuldig was. Maar toch werd hij veroordeeld tot 400 jaar cel. Een organisatie die zich bezighoudt met Amerikanen die onterecht zijn veroordeeld... dook de afgelopen de jaren in de zaak en heeft hem uiteindelijk vrijgekregen. In de VS werd vorig jaar een recordaantal gerechtelijke dwalingen ontdekt... waarbij onschuldige mensen na tientallen jaren weer vrijkwamen. De Franse president Macron heeft het parlement buitenspel gezet... om de verhoging van de pensioenleeftijd erdoor te krijgen. Die gaat van 62 naar 64 jaar... Macron heeft een speciaal artikel uit de grondwet erbij gehaald om het parlement te omzeilen. En dat valt niet goed bij Fransen, zegt correspondent Frank Renaud. Er wordt al twee maanden tegen gedemonstreerd uit alle opiniepeilingen. Blijkt dat de meeste Fransen een ruime meerderheid tegen zijn tegen die plannen. En nu is het ook nog eens aangenomen zonder een stemming in het parlement. En ook vandaag zijn er demonstraties in Parijs.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 Weilig. Is genoeg. Vandaag sta ik aan de rand, aan de rand van alles wat ik wil doen en ga doen. Hij is gelijk, hij gelijk. Van binnen weet ik dat je onzeker bent, maar wel sterker dan ik. En nog altijd.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 met je mee... ...wanneer je... ...verder gaat... ...dan het einde... ...van de straat. Dankjewel. Ik uh, ga... Uh, ...toch een... Um, uh, ...ja, misschien wel een hele... Uh,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 die ooit het dorp heeft geschreven hey, van Wim zeg. Sonneveld. Dorp, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> daar deed het mij een klein beetje aan denken. Dus uh, Met, met dat, ja. uh, dat nummer. Ja, ja, ja. Daar, daar deed het mij sterk aan denken. Dus, uh, ja, klopt. En, kijk, uh, dit, uh, is, uh, dit is ook wel echt een lied wat gaat over een oudere man. Ja. Ik ben met hem afgereisd naar zijn geboortedorp. Zie je, kijk, dat bedoel en, ik en, dus... Uh, dat <laughs> klopt wel. Ja, ja dat, dus dat, is leuk. die sfeer hing er een <laughs> beetje overheen. Dus, uh,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 maasje lees je vooruit de krant en vertel je wat er deze dag gebeurde en zag zacht Alleen maar opmaken uit je lieve lach. Maar soms lijkt het alsof je de hemel al bent binnengestakt. En ik je zie dansen.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 Looking through you, but you've seen it all. Shadows in your mind make you close your eyes. Zo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 To let go You gave all you had Now you can take your time If you stretch out your hand Surely you'll reach mine You cross seven seas Climb the shore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 blikken aan het stigma. Je had de hoogste prijs betaald voor iets dat je ooit achterlaat. Je had meer op je kerfstok dan je lief was, dan je lief was. In mijn blik zag jij iets anders die alle andere stemmen tegensprak, die zonder oordeel naar jou keek. Iemand die op in de geval.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 Gesproken, is het een uh, echte gids of is het iemand die als een soort moment van gids functioneert? Um, ja, nou, dit is inderdaad een nummer. Dat is even goed om erbij te zeggen. Um, die komt van mijn eerste album ah. uh, van Ontdekkingstocht. Ja, ah, dat is uh, dus ik heb inderdaad niet iemand um, ervoor op moet om nee. het lied te schrijven. Oh, nee. Dus je bent het en, helemaal zelf in dit uh, hele verhaal.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 Maar mijn hand, ik stond al op je te wachten